Maar nu eerst het NOS nieuws van... ...rond deze tijd het EK voetbal. In het Nationale Stadion was er eerst een openingsceremonie met dansers uit ruim 60 landen. En de eerste wedstrijd gaat tussen gastland Polen en Griekenland. Vanavond om kwart voor negen is de tweede wedstrijd Rusland tegen Tsjechië.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 RTL, SBS en de Nederlandse publieke omroep spannen een kort geding aan tegen de Telegraaf. Zij eisen ze dat de krant stopt met het uitbrengen van een eigen tv-gids. Vorige week verscheen die gids voor het eerst als bijlage bij de krant. De omroepen zijn kwaad omdat ze geen toestemming hebben gegeven en de Telegraaf niet betaalt. Het kort geding dient maandag bij de rechtbank in Amsterdam. Spanje gaat dit weekend bij de Europese Unie om financiële steun vragen voor zijn banken. Dat heeft persbureau Reuters gehoord van verschillende EU-functionarissen. Het zou gaan om een steunbedrag van 40 miljard euro. De ministers van Financiën van de eurozone bespreken het Spaanse verzoek om noodhulp morgen in een telefonische vergadering. Daarna zou Spanje de officiële aanvraag indienen. Het weer, vanavond nog buien met kans op onweer. Vannacht droog, morgen wisselend bewolkt, wat buien en ook wat zon en ongeveer zeven. 7... Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 5 kilometer of langer in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer door een ongeluk. A1 naar Amsterdam tussen Muiden en Watergaasmeer 6 en de A9 naar Alkmaar tussen Dorp en de Wijkentunnel 12 kilometer. In de tunnel is nog steeds de linkerrijst ook dicht vanwege die loshangende kabel. A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 en op de ringweg van Amsterdam aan de andere kant van de stad tussen Oud-Zuid en het knooppunt Waterhaasmeer 8 kilometer en dat is als je vanaf de A10 Zuid naar de A10 Noord wil rijden. De A20, Hoek van Holland Gouda voor het knopen plein 5 en op de A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Gorkum 9 A28 Utrecht Amersfoort bij Den Dolder, 6 kilometer Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest Toets je snelheid slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland Leef je lekker uit en zie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 Press, no, I can fight it She got my soul, she's captured me Hold the hostage when I hear that beat I won't take these shots off my feet Cause they're the only thing I'm gonna feel free. that's why I'm a slave Ja, je bent weer terug bij het weekend in. We hebben net eventjes de plan gehad. Precies, en we zijn nu weer terug. Dit uur gaan we iemand in de maling nemen. We bellen met Frank de Boer, maar we gaan nu eerst luisteren naar Gustavo Lima met Balada. Quero que te consegue a madrugada, dança. Olá, até o som é me liga, mas tá fem balada. Quero que te consome na madrugada, dança. Olá, que hoje vai rolar o <mulha> <mulha> <mulha> <mulha> Tick to the tip, tick to the tip,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 Ja, we zijn weer en uh, we hebben iemand aan de lijn. Oh, we hadden iemand aan de lijn, we hadden Frank de Boer aan de lijn, maar die heeft weer opgehangen. Ja, je weet het nooit met die boeren hè? Nee, je weet het nooit met die gasten. Dan gaan we nog een keer bellen, ondertussen luisteren we naar Chris Hoordijk met Why, nee, Won't You Stay. Ehm, ja, Polen daar 1 naar voor. Zij Polen 1 naar voor? Ja, ik ben in het stadion ik ben in, Nog één keer. ik ben in het Nog één keer. En jullie in het stadion? Het is echt een geweldige wedstrijd. Ja, is de geweldige wedstrijd ja, tegen Griekenland het is, toch? Ja, hij is Griekenland. Ja. Ja, en, en, hadden, en die hadden die überhaupt wel geld voor siertjes of... Ja. He? Hadden die überhaupt wel geld voor siertjes? Het zijn eh, duizend Ja, dat niet ook hè. Ja, ook de sponsor van Ajax, hè. Ja, dat is eh, een rare sponsor. die scoort er bijna net. En eh, Ja. Nee, maar hartstikke leuk dat Polen. Maar het gaat natuurlijk om Nederland. Ja, Wat denk jij ja. dat ze morgen gaan doen? Ja, ze zijn het tegen Christiane. hè? Ja, ze zijn het tegen Christian. Christian, ja, ze tegen ja, Christian Eriksen ja. van Ajax. Ja, dat is een hele goed team, maar er zit er natuurlijk geen voetbal in. Zit er geen voetbal in? Nee, nee, nee, nee. nee. Hoezo nee, zit ja, het? Raar team, raar mensen. Net als bij de radio. het hele rare mensen toch? We hebben hier altijd een hele rare presentator, hè, Kerim. Maar gelukkig is hij er deze keer niet. Ja, dat is Tobi! Ja, ja, ja. Dit keer ben ik het. dat is helemaal niks van. Ja, dat is allemaal praten en zo. Ja, dat is raar. Ik vind het wel heel aardig, Je bent weer eens niet te verstaan, Frank. Ja, is Tobi. Ja, raar, jongen. Ja, dat is helemaal niks van. Ja, ja, ja, ja. Je bedoelt Karim, maar goed. dat is Toby. die jongen die, eh, de volgende keer had. Ja, raar, jongen. Die kan er helemaal niks van. Oké. Maar, eh... Ja, Nederland gaat natuurlijk wel winnen. logisch. Ja, met hoeveel gaan ze winnen? Ja, 6-0. Ja, en wie scoort er? Van de Vaart. Van de Vaart? wordt je opgesteld? Van de Vaart, Van de Ja, en die spelen niet meer? Ja, omdat ga ik toeken niet, hè. Heb een beetje veel gezopen, Frankie. Nee. Nee, maar die spelen niet, Frank. Ja, je nogal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 nou, hij is Ja, maar dat betekent niet dat je Nederlands bent. Nee, hij is Nederland. Nee. Hij Nederland. Hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij woont in Nederland, maar hij heeft een ander paspoort. Servies, volgens mij. Ja, Roma op de WC ook. Sorry? Roma doet een WC. de Frank? Ik heet je er niet eens Je bent dus onverstaanbaar, Frank. Hé uh, Ronald, mijn broer. Ja, je Je broer Ronald, ja. Nee, dat is helemaal niet. Oh, ik Ronald. Uh, je kan aan, hij aan een programma van jou. Oh, hij zit op de wc, <laughs> hij scheidt aan mijn programma. Uh, ja, ja, ja dat weet ik jou. Ja. Misschien moet hij dan maar de poepkist doen op uh, Facebook. Ja, uh, uh, uh, kan uh, niet uh, tegen. Ja, maar eh, uh, fijn ja. Uh, ik ben helemaal snoer, maar hij uh, doet geen schrijf. Nee, maar even de laatste vraag uh, Frank. Worden ja. wij Europees kampioen? Ja, dat ja, ja, denk je wel. We hebben heel goeie Ik We hebben niet goeie Dus jij denkt dat we Europees kampioen worden? Ja, met de Arsenal is er geen probleem. Dan ben ik gerustgesteld in ieder geval. Max ook gerustgesteld? Max is ja. zeker gerustgesteld. Oké okay, Frank, ma... Oh, oh, oh, wie, wie is Max? Max? Ja, ja ik ik niet. Nee, die, die ken jij niet, maar die zit hier voor het eerst. Ah. Oh. Oh. is dit dan? Wat? Wie is dit dan? Dat, dat is uh, degene die hier nu zit. Ah. Ja, hij heeft, hij, hij heeft nog nooit bij Ajax gespeeld. Hij heeft nog ah. nooit ja Jawel. Daarom ken je hem niet. Maxi Gonzalez. Hij is bijna is van geweest Precies. Hé hey, Frank, Frank mag ik jou bedanken voor het interview? Ja, yeah, natuurlijk. Oké, okay, dan gaan we nu luisteren naar de Kijzer Sheets met Ruby. Ja, yeah, yeah, komt dan. da da da-da-da. The future of you, the future of me, So let the clocks you buy Provocative. No, it's nice. Gets well, the people it going. <laughs> dat me me in Dat was natuurlijk Jay Z en Kanye West met Niggers in Paris. En dan we weer meteen over naar Max met een nieuwtje. Met een nieuwtje? Nou, ik zal jullie eens wat vertellen, vrolijke vrienden. We gaan eens even een leuk nieuwtje opzoeken. Nee, laten eens even iemand gaan bellen, Toby. Nee, dat gaan we zo meteen doen, maar we hebben eerst een nieuwtje over een barman. En dat is zo'n barman, je weet wel, die, die probeert dan indruk te maken door allemaal van die... Oh, zo'n barman, ja, die dan dingen in de fik gaat steken. Die gaat dingen in de, de fik eromhalen. steken, die gaat drankjes maken, die gooit ze in de lucht, die doet ze weer met zijn voet omhoog, Tik tak tak. zo shake die, oh, die zo dingen. Oh, zo jij dat ook altijd doet als jij uh, meisjes uh, achter op je fiets aan probeert te uh, fixen? Ja, dat dus zit ik ook altijd met drankjes, zit ik uh, te mixen en... Uh... Oh, je houdt al van een drankje of 16. Ja, maar het is cola, dus dat spuit er weer helemaal in je gezicht en zo. En dat oh, schieten. je. heel van cola. Oké. Okay. Nou ja, maar was een beetje dat er in een Haagse café van een barman een uh, paar mensen in de fik had gestoken? Ja, deze heeft dus tijdens zo'n vuuract hij een meisje volgens mij. Een meisje heeft hij in de fik gestoken. En ja, die heeft nu allemaal brandwoorden. Nee, nee, dat, dat zit je weer helemaal uit je duimte zuigen, vrolijke vriend. Niet één meisje, niet twee, niet nog een man erbij. Acht mensen. Acht mensen in de fik gestoken. Acht mensen met één gigantische steek. van Nou, deze barman die, uh, die zit daar voor twee weken vast. Allemaal brandwonden en zo konden we meteen door naar het ziekenhuis. Ja, dat ja. is. Uh, mooi balen. Uh, hoe staat het uh, met ik, Polen? Ik weet het, voor mij is het steeds 1-0. Maar ik vond die uh, barman altijd al een heet hoofd. Hete mensen. Maar ja, wel natuurlijk een vlammend einde van je avond. Maar ja, ze moet ook natuurlijk niet het nummer 'Relight My Fire' opzetten tijdens dat uh, in die café. Oké, okay, dan gaan wij ondertussen weer door met een nieuw nummertje en dat is Katy Perry met 'The One Dead. Got Away'. How was it? It was fine. Maak ze je clips toch raar, hè? Sjongen jongen. Krijgen we nog even Johnny Cashers. We krijgen een auto er doorheen. We krijgen er van alles doorheen. Goed. Het slaat helemaal nergens meer op. Maar goed, wij gaan, wij gaan even iets leuks We gaan iemand in de maling nemen, gaan we. Want vanaf nu zijn wij niet meer gewoon Max en Toby van, uh, van ZFM. ZFM. Maar nu zijn we officieel van Q Music. En we ja, en we gaan nu even iemand bellen, want die heeft misschien wel het geluid geraden. Wat het geluid is, dat weten we nog niet, maar laten we zien. Nee, ik ga even bellen. Praat jij in dus de tijd vol? Nou, oké, okay, we gaan dus uh, gaan we de bovenste bellen, vrolijke vriend. Ja. Nou, we gaan DJ de Jong bellen. Mocht uh, hij of zij of haar of het uh, luisteren. Dat is een grap een beetje verpest natuurlijk. Maar die komt uit Amsterdam. Dus uh, die zal vast niet naar ZFM luisteren. Je weet niet wat je mist bij ZFM. Dat lijkt me sterk. Even kijken. Eigenlijk zou heel Nederland ZFM moeten luisteren of niet, Toby? Nee, maar. Of bellen een ander nummer dat oh, begint doet in... Doet niet. We het gaan nog een keer proberen. Gaan we met iemand anders proberen. Uh... Wacht even hoor. We Kunnen gaan we niet gewoon onze Siem bellen? Siem de Jong? Nee, dat gaat lastig. We gaan nog één keer proberen iemand te bellen. Doe deze dan, met die lange naam. K. J. L. D. De Jong. Nee, wacht. Ik heb het nu al Dan heb je ook een stuk of zes tussennaam, hé, God, Sidorie. Heb jij eigenlijk nog meer namen, Max? Heb ik nog meer namen? Ik heb zeker nog meer namen. Vertel Nou, ze noemen me ook wel The Maximizer. Swag. Maar, hoe noem je jou eigenlijk, Tobi? ...af van KPN, voor hulp bij het vinden van het juiste nummer. Nee, dit gaat of niet werken. Of bij een ander nummer dan... We gaan het zo meteen nog een ja. keer proberen, oké? Okay? We gaan het zo aan. nog een even een leuk nummertje opzetten. Ja, echt, ik in technologie? Nou, Karim weet het, het gaat altijd mis. Het gaat altijd. Nee, in. nee, nee. Tobi doe nog niet dit nummer. Je weet, je weet dat dit allemaal niet goed is. Ja. Krijgen we reclame? Nee, die krijgen we heerlijk. Die krijgen we allemaal niet. Hij komt ie. Wootang! Dus jouw nummertje, maar goed My shots, Kangles, Bangles Hit the record, check it Yeah, I make those more paper than Kangles Check my lingo bingo On my face, honey, not a wrinkle twinkle My twinkle twinkle, make your toenails crinkle Twist up a dinkle And honey, let's mingle jingle When the night falls, I'm tight with my white walls The greedy pain, draining all my light bulbs Behold a pale white horse The high boss with tight jaws Fight low off, cause I don't like y'all huh. I'm from the tall pits The hard talking, the squash the market The brainwash, watch the starships I make cars flip Take bomb atomic, it's long arms, kiss the comet, This time he's gone, I grip the dome With arms out the socket, cock it Fly logic, now watch me skyrocket Watch it, hot as the tropic again and proof esophagus Steel cage confidence, burn it on the flopping Swerve the metropolis My whole team in back of me You're just a half a key, I'm a coke factory You ain't heard us in a minute You heard us in a minute, man Bo-Tang I keep banging on me Trangle, I'm a trigger man Wu-Tang You ain't heard us in a minute Heard us in a minute man Wu-Tang I keep banging on these niggas Finger on my trigger man Wu-Tang yeah. Ain't God, it's Friday. Like it's just me and my chick Cruising the highway She twisting my pick You see I'm living Proof that crime pay The type to go at a bitch The type to shoot the gift And blow every clip. I know this money Like the back of my hand you get the back of my hand Just like a fiend Who took a package and ran From we'll be hopping Out of passenger van harassing niggas in parking For Mark Bills Ratchets and Grams So I move like I'm Ducking the charge Trying to set up a shop Get this rock Get the fuck out of Dodge Most my niggas It's like the pop in the car Most these hoes emotionally scarred And keep the work stuck in they raw This is ghetto rap Where the pot be calling the kettle black My bullet try to see where they headed is at I'm headed back to the slum Back to the block I got the plan on my back And you know we headed back to the top You Hurt us in the minute You us in the minute, man Wu-Tang I keep banging on these niggas Fingal on my trigger, man Wu-Tang Curtis in the name, Curtis in the newbie, man Wu-Tang I keep banging on these niggas Crangle on my trigger, man Ja, je hoorde de Swedish House Mafia met het nummer van Goldplay Ja, die coveren heel veel hè En we gaan ondertussen weer verder met het geluid Want we hebben iemand aan de telefoon als het goed is Patrick ja, de Vries Ja, klopt Goedenavond Hallo, goedenavond Jij gaat voor het geluid hè Absoluut Het staat al op nee, 34.000 euro al Kijk eens aan En dat kan jij nu zomaar winnen als jij het geluid goed hebt Ben je er klaar voor? Absoluut het geluid. Het geluid. Q-music You good you. Ja, wat is dat? Ja, ik dacht zelf aan een flipperkast, maar... Een flipperkast? Ja, dat, dat je zo'n balletje lanceert, zeg maar. We gaan nog één keer luisteren. Is het een flipperkast? Het geluid. Het geluid. Het geluid. Ja, ik vind het wel als een uh, flipperkast klinken hoor. Ja, ik ook hoor, Patrick. Ja, ik weet nog, ja. Ik weet nog vroeger dat ik zo'n ding had en dan trok ik hem naar achter en. Ja, het lijkt er wel echt op. Dat is het ja, maar ja. Patrick, heb je thuis een flipperkast? Helaas niet. Nee. Nou, misschien, ja. kan, je, misschien kan je er nu eentje kopen. Ja. Maar dan moet de jury het wel goed rekenen. Ja, ik ook. Ik kijk niet. naar de jury en. Nee, het is niet goed Patrick. Oh. Het is geen flipperkast. Sorry Patrick. We gaan er nog een keer naar luisteren. Oké. Okay. Het geluid. Het geluid. Het geluid. You, you you, you is good Patrick, sorry. Oké. Okay. Maar je kan het altijd nog een keertje te proberen door gewoon te bellen naar Q Music. Wij gaan nu luisteren naar B.O.B. met So Good. Yeah.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 We'll hit up Europe, yeah, and spend some euros, or maybe visit Berlin, the walls with the murals. This is your mother, baby. Sign up the Virgo, private reservations, glasses full of Lambrusco, a rose, a Burgundy, traveling like turbo. Brush up on your espanol. We're bosses on the pounds, so smile. So pack your bags real good, baby, 'cause you'll be gone for a while. You never so good van B en B. die arme Patrick So van B.O.B. en die arme Patrick je voelt zich bij zijn klote genomen. Ja, ik, ik, belde hem. ik belde hem tijdens een nummer wat wij aan het draaien waren. En ik zei ze van. Uh, ja, we zijn uh, van Q Music. En uh, jij bent geselecteerd voor het geluid. En hij zei, nou wat komt over mij dat nou? Hoezo overkomt mij dat? En uh, ja, het is een massel. En hij was helemaal blij dat hij mee mocht doen. Dus we hebben in ieder geval zijn dag goed gemaakt, toch? Dat zeker. En uh, hij begon nog hele verhalen over zijn flipperkast. Ja, over zijn Philip. Ja, nou. Leuk toch ook voor hem? D dit zijn die dingen die hij vanavond tegen zijn moeder vertelt. Als hij, als hij eraan de telefoon heeft. Als zijn een verhaaltje in slaap komt lezen. Ja. Of even met hem gaat flipperen. Goed idee. Even gaat flipperen met twee. tweeën. Hey, gaan we volgende week de Albert Heijn bellen of niet? Volgende week? Volgende week gaan we gewoon. Ja, dus goed idee. Laten we gewoon de Albert Heijn bellen. Is dat is goed. altijd lieve mensen. Ik ben er een keer ontslagen. Gewoon even. Ah. Ja, je bent echt een keer ontslagen. Maar je kwam ook nooit. Jij ja, kwam ook ik nog. zei dat ik mijn been had gebroken. Maar dat pakte er niet zo goed uit. Want ik had natuurlijk mijn been niet gebroken. Nee. En zei uh, ze van, nou ja, ga maar weg. Maar ik ben, al, ben daarvoor ook al twee keer ontslagen, hè? Ja? Ja, ik ben niet zo goed met werken. Dus dan maar. De nee, radio. je bent volgens mij niet zo goed met bazen. Nee, maar dat, dat merk je ook wel al vaker. Als, je, als mensen niet goed kunnen werken, dan gaan ze maar bij de radio. Ja, en hoe vond je het hier? Nou, ik vond het wel lachen. Ja, want we zijn er weer aan het einde. We zijn we weer aan het einde, toch? Zeiden, het gaat snel, hè? Gaat zo snel, jongen. Maar vond je het leuk? Ik heb ervan genoten. Vooral die patat is lekker, joh. Die we hebben we een lekker patatje gehaald, hè? Ja. Goed. Ga we gaan nu even afsluiten met Affici Jill